Kamerlid Azarkan van Denk wordt niet vervolgd... in verband met een nepboodschap van de PVV op internet... meldt het Openbaar Ministerie. De advertentie moest de partij van Geert Wilders in een kwaad daglicht stellen. Hij verscheen in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Naast een foto van Wilders stond de tekst... na 15 maart gaan we Nederland zuiveren. De boodschap verdween vrij snel. Volgens de OM staat vast dat Denk de banner liet ontwerpen... maar is niet duidelijk of Azarkan de opdracht gaf om hem ook online te zetten... Over zes jaar moeten alle plastic producten en verpakkingsmaterialen volledig recyclebaar zijn. Dat heeft staatssecretaris van Veldhoven afgesproken met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties. In de afspraken staat ook dat er in 2025 20% minder plastic moet worden gebruikt dan in 2017. En ook moet het recycleproces verbeterd worden. Minimaal 70% van plastic producten moet worden gerecycled zonder verlies van kwaliteit.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 Hoe dan? Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch. En uh, ja, we hadden een hele leuke opening uh, in petto. En dat wil niet helemaal werken. Hoe kan dat nou? Omdat uh, de computer opeens gaat updaten. Oh, dan heeft iemand hem afgesloten. Ja. Nou, ja, dan kan je ja, het eerste ja. half uur niet draaien. Hallo. Oh, doet hij het toch... Een hele goede middag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort lunch hier op u donderdagmiddag. En een bord op schoot gevoel is weer begonnen, Dolly. En wat gaan we deze gezellige uitzending allemaal doen? We gaan veel doen, er gaat veel gebeuren. We gaan natuurlijk onze gebruikelijke 3-in-1 straks beginnen. We hebben een paar leuke artiesten in het licht. Om half één en half twee gaan we u het regionale nieuws meedelen. En het weerbericht en het aansluitend het liedje van de Sidekick. Maar we hebben ook gasten vandaag. Gezellig. Ja, vandaag uh, komt Mike Wanders van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. En Maaike uh, Wit. En Maaike Wit is de winnares van de poëziewedstrijd die onlangs uh, was uitgezet door de bibliotheek. En zij gaat vandaag haar prijs hier in ontvangst nemen. Mike Wanders komt die haar aanbieden... In ons programma. Dus dat is helemaal geweldig, gezellig en leuk. En we krijgen nog wat visite. En we hebben een mooi interview voor u klaarstaan. Vanuit het Zandvoorts Museum. Dus uh, genoeg te doen deze gezellige Zandvoort uh, lunch. Ik en, hoop dat we uh, nog wat muziek kwijt kunnen. Dussendoor. Ah, natuurlijk. Als we niet zo van stof zijn, <laughs> dan komt dat helemaal goed, toch? Oké. Okay, nou, laten we dan maar ophouden met praten. En draaien met die handel!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 Change We all a part of God's great big family and the truth, you know love. Harderworld hier op Zandvoort Lunch, bij ZFM Zandvoort. Dat lekkere station van nu. regio. En uh, Dolly, uh, ja, we hebben altijd natuurlijk onze vaste items uh, natuurlijk. En we hebben het ook altijd over eventjes welke dag het vandaag is. En vandaag is het de dag van de moedertaal. Ja, nou, fijn, hè? En dan mogen we hem gewoon spreken vandaag. Uh, gelukkig wel, hè? Ja, hebben wij Marcel. Ja, wat, wat ja. vind jij nou het mooiste taal van de wereld? Jeetje, daar, uh, daar kom je nogal mee... Ik vind uh, Frans een bijzonder mooie taal. Dat is net. Ik vind, als ik Franse mensen hoor praten, dan is het net alsof ze zingen. Het heeft iets, iets, iets elegants, iets, iets zachts, iets moois. Ja, ik, ik vind Spaans. Spaans vind ik ook mooi, maar dat is meer een hardere taal dan het Frans vind ik. Ja, soms lijkt het wel een beetje agressief, soms. Hè? Precies, als, als, als Spaanse mensen met elkaar praten, dan is het uh, ja, net alsof ze ruzie maken, inderdaad. En het, met Frans heb je dat niet. Het, dat, dat is een melodieuze taal, ja. En, en wat vind je nou het lelijkste taal? Duits. Duits? Ja, daar ja, nee, ben ik ja, het mee eens. Ja, vind ik hard, vind ik naar, klinkt ja. naar, ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, helemaal mee eens. We zijn er een beetje eengezins. Kijk, nou. <laughs> is ook weer een keer een wonder? Nee, een grapje. <laughs> Nee, het is tijd voor de 3 1 dames en heren. De hoogste tijd. Jazeker, want jij gooit er zo een lang nummer in. Ja, we hebben het ja. over, we hebben te kort tijd en dan gooit ik een uh, lang gaat nummer van die 7 nummer minuten in. nummer draaien, drin. maar dan gaan we gauw starten met de 3 1 Ik heb dit keer gekozen voor de uh, ja, onvergetelijke band Credence Clearwater Revival. En uh, drie mooie nummers van ze. Ten eerste I Put A Spell On You, daarna Bad Moon Rising en dan Down On The Corner. Ik wens u veel luisterplezier en tot straks. Kriek in een in een. Drie in één in, 8 in. was into a day En dat was de 3-in-1 hier op ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort op het lekkerste station van uw regio. Zandvoort luncht. En uh, wat een uh, heerlijke muziek heb je weer uitgekozen, Dolly. Ja, lekker nog van vroeger, hè? Ja. We hebben hier wat op, uh, hoe noem je dat? Geswingt, geswongen, gedaan, gedanst. Zandvoorts gedanst. Ja, was echt uh, een hele goede band uh, altijd. En nog steeds trouwens natuurlijk. Het is, uh, alleen één is er afgevallen. Dat is dan weer jammer. Maar ja, goed, zo verandert alles hè, in de loop der tijd. Ik wilde bijna vragen, hoeveel is die afgevallen? Ja, nee, te veel, ja. <laughs> nee, goed, maar ja, zo gaat het uh, in het leven. En uh, het is fijn dat het allemaal bewaard is gebleven. En dat we er zo af en toe weer eens van kunnen genieten. Wat jij? Ja, nee, zeker. We genieten altijd lekker van de muziek natuurlijk... hier bij, uh, bij Zandvoort, uh, Zandvoort Lunch. En, uh, dus ja, dat, uh, dat is zeker... Uh... Zeker, we zijn trouwens waar? vergeten om de luisteraars een fijne lunch toe te wensen, hè? Ja, dat kwam door de chaos. Met ja, de computer, dat begon een beetje raar. Dus onze excuses, maar alsnog een hele fijne lunch toegewenst. En uh, het wil nog steeds niet werken met die computer. Ik weet niet, Heb jij toevallig een muziekje? Oh, toevallig wel, ja. Nou, ja. We Welke gewoon, kant uh... willen we opgaan? Nou, we willen toch weer uh, blijven dansen. Uh, uh, blijven dansen? Ja. Oké, oh, oké, okay. okay. nou goed. Lekker nummer dan. Heerlijk. Heard say... Zometeen het regio-nieuws met Doyle Tapirik. Maar eerst nu lekkere a muziek hier a op Zandvoort Lunch. ik weet niet van dat. Er zijn algemaakt dat we liefden en we hebben liefde en liefde liefde. Het lijkt me niet dat het is Het is gewoon niet genoeg. That's not enough Oh, man Oh, man I <laughs> I feel a change, Something move, I scream your name. Look what you got to do! with calling out, ain't it enough for your love, baby? Oh no, baby. Baby didn't take all of my life to find you, but you can believe it's gonna take the rest of my life the cube. bij Zfm Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, we gaan eens kijken wat is er de afgelopen dagen zoal gebeurd... in en rond Zandvoort. Nou, er is opnieuw een dier aangereden op de zeeweg... en uh, weer raakte een auto hierdoor flink beschadigd. Het ging hier uh, om, een, uh, om een ree weer... en een uh, jager is ter plaatse gekomen... om het dier definitief uit zijn lijden te verlossen... Rond half zeven reed een automobilist richting Zandvoort toen een volwassen hertussen overstak. En de automobiliste kon het dier niet ontwijken waardoor deze vol op de auto klapte. De vrouw is na het incident niet lekker geworden en een ambulanceverpleegkundige is ter plaatse gekomen en heeft de vrouw pijnstilling gegeven. Uiteindelijk hoefde zij niet naar het ziekenhuis en een berger heeft de auto weggesleept. Vier personen zijn dinsdagmiddag aangehouden... naar een bedreiging in de Dekamarkt aan de Rijkstraatweg in Haarlem. In de supermarkt werd een klant bedreigd... en hierbij zou gebruik zijn gemaakt van wapens. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Waarom de klant is bedreigd is niet duidelijk. Na onderzoek door de politie zijn uiteindelijk vier personen aangehouden... en of al deze personen betrokken waren bij de bedreiging is niet bekend. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Er werd na het incident een burgernetbericht verspreid. En hierin werd opgeroepen om uit te kijken naar twee 17-jarige jongens. Zo'n beetje heel Zandvoort stond op de achterste benen een poosje geleden. Want uh, D66 had een idee om te onderzoeken. of er woningbouw mogelijk zou zijn op de plek van de kippentrap nabij het station. Uh, onze wethouder liet gisteren weten dat de trap niet gaat verdwijnen. Ja, D66 stoorde zich aan de rotzooi die vaak op en bij de trap wordt achtergelaten. Een boel vuilnis, maar ook in de avonduren willen nog wel eens mensen hun blaas daar legen. Zandvoort kan in natuurlijk wel wat nieuwe starterswoningen gebruiken... en als de trap dan dichtgebouwd zou worden... zouden wandelaars ook een snellere en veilige route naar de winkels weten te vinden. Zo dacht de partij daarover. Maar ja, de uh, wethouder laat weten dat op de kippentrap... Geen woningbouw mogelijk is om door de krappe breedte. Dat maakt het technisch te ingewikkeld en te duur om woningen te ontwikkelen. Weet je wat er wel gaat komen trouwens? Ik heb geen idee. Dan komt een toilet. Een openbaar toilet? Ja. Oké. Okay. Nee hoor, grapje. Ja. Ik wou wel zeggen, heb jij je aangemeld als uh, poepeuze? Met je breiwerkje en je schoteltje? Ja. ja. ja. Nou ja, goed. Oké, okay, nog een laatste berichtje, want uh, het gaat ook over D66... maar dan D66 Haarlem, maar het gaat ons ook aan. Uh, want zij organiseren in de Haarlemse pletterij op dinsdagavond 26 februari... een avond over een mogelijke Formule 1 op het circuit Zandvoort. Vragen die bij deze avond aan de orde komen zijn... wat voor implicaties de Formule 1 in Zandvoort kan hebben... en waar moeten de burgers rekening mee houden als het evenement komt...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 Aanmelden kan bij D66 Haarlem via Joris kan, kanooi, dat is c -A -N o -Y, at gmail.com of via telefoonnummer 0637 357 896 en via de website www.formule1.eventbride.nl kunt u allerlei informatie over deze avond lezen. En dan dat bright, dat schrijf je B-R-I-T-E. Tot zover dan het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Gaan we eens even kijken wat, uh, wat we morgen kunnen verwachten. Nou, het blijft droog morgen en er zijn perioden met zon. En de zwakke wind wordt oost en de temperatuur stijgt naar 10 graden. Uh, tenminste 10 graden in de Noordkop en 13 tot 14 graden in het zuiden van de regio. Dus met een beetje massel vallen wij daarin. Nou, dit was dan de voorspelling volgens Rico Schreuder. Ik Oh, dat was het liedje van de Sidekick hier op ZFM Zandvoort. En. Uh... Dolly heeft weer uh, heerlijke muziek uh, hier uitgekozen tijdens Zandvoort Lunch. Ze is even druk aan de telefoon, dus uh, we gaan gewoon lekker door met het programma. En afgelopen zondag was de opening, of nee niet de opening, was de boekpresentatie van het, uh, ja, van het uh, expositie van Nee, ga je mee naar Zandvoort aan zee. Ik spreek het waarschijnlijk niet helemaal goed uit, maar dat maakt niet uit, want uh, het was wel weer een uh, hele leuke boekpresentatie. En ik was daarbij en daar heb ik ook een verslag van gemaakt. Ik ben hier nu bij het Zandvoortsmuseum, uh, uh, waar uh, de afgelopen weken de tentoonstelling Hey, ga je mee naar Zandvoort en Zee hebben plaatsgevonden. Een van de initiatiefnemers van het, uh, van het mooie ja, tentoonstelling uh, is uh, Stefan. Stefan, hoe is uh, deze tentoonstelling ontstaan? Um, ja, we zijn denk ik in 2017 al mee begonnen. Ik had een ideetje toen ik hier in het Zandvoortsmuseum was en ik sprak uh, Hilly Jansen. En ja, ik kwam toen op een idee ze had uh, in, Ik geloof in Venetië had ze een, een tentoonstelling gezien met allemaal uh, beamers en zo. En toen kwam ik op het idee om een panorama Zandvoort te schilderen. Maar dan digitaal. Dus als het dan verteld wordt, dat je dan pas ziet dat het geschilderd wordt. Dus een soort panorama Mesdag 2.0. En ik moest voor de rest van... Uh, uh, dat is natuurlijk één ruimte, maar ik moest ook uh, andere ruimtes vullen. Toen kwamen we met het idee om eigenlijk de reis daaraan te verbinden van Amsterdam naar Haarlem, naar Zandvoort. En ja, dat idee uh, was eigenlijk al een jaar van tevoren en daarna moest alles gepland worden en moest ik documentaires maken en, en de schilderijen ook. Maar het eerste basisidee dat was al ja, een jaar geleden. Het is toch een van de succesvolle exposities van het Zandvoort Museum. Ben je niet gewoon vreselijk trots? Ja, dat, dat ben ik zeker. Uh, het, ook te danken natuurlijk aan alle reclame die het Zandvoort Museum heeft gemaakt. En ik denk dat het ook te maken heeft, want elke keer als ik hier ben... Uh, dan merk ik steeds meer dat, dat ja, de blauwe tram... dat is toch voor heel veel mensen uit Amsterdam, Haarlem, Zandvoort... is dat toch een... Ja, een bijzondere tram geweest en ja, dat maakt toch uh, heel veel los. En ik denk dat daarom ook uh, deze tentoonstelling zo'n succes is. Omdat het eigenlijk alle drie de steden een beetje met elkaar verbindt. De, de expositie loopt al een tijdje. Uit de expositie is ook een boek ontstaan. En vandaag was uh, de presentatie ervan. Ja. Uh, was het het idee, was het tegelijk gekomen of was het andersom? Um, ja, ik had wel het idee om eigenlijk met de opening, dat was 16 november, om dat boek toen al uit te brengen. Maar ja, de tijd drong en ik was nog bezig om dat panorama uh, Zandvoort uh, te schilderen. En ja, er was gewoon geen tijd meer voor om uh, het boek ook nog uit te brengen. Dus toen heb ik besloten om meer de tijd ervoor te nemen en er gewoon een mooi boek van te maken. En... Het is eigenlijk, je neemt eigenlijk dan uh, de tentoonstelling mee, want het, het, eigenlijk alle dingen die in het museum zijn te zien, zie je ook in het boek. En als ik als luisteraar het boek uh, wil uh, krijgen, uh, waar kan ik hem kopen? Uh, ja, hij is sowieso verkrijgbaar bij uh, de winkel van het Zandvoortsmuseum. Maar ook bijvoorbeeld bij de Bruna hier in Zandvoort. Of, uh, of uh, ja, bij andere boekhandels. Uh, ze kunnen gewoon besteld worden daar. Maar er liggen hier ook exemplaren dus bij de VVV en... Uh, in het Museum, Ja, het is natuurlijk het, uh, ja. hetzelfde geworden. En uh, ja, ze zijn nu ook langer open. Dus van dinsdag tot met zondag van tien tot vijf. Helemaal geweldig. Zo'n mooi project. Goed uh, voor Zandvoort. Zit er misschien een, gevolg, een vervolg in? Um, hierna komt een andere tentoonstelling. Daar ga ik niks uh, mee doen. Maar het komt later, dus in november... Uh, komt er nog wel een tentoonstelling en die gaat over Sissy. En daar ga ik ook een bijdrage. Ik doe niet alles, maar uh, ik ga wel weer voor uh, het panorama wat er nu hangt. Ga ik dan omwerken naar. Uh, ja, ik moet Sissy gaan schilderen waarschijnlijk. Dus ik weet er nog niet zoveel vanaf, maar het wordt in ieder geval uh, Sissy. Tot slot, tot wanneer loopt de tentoonstelling? Deze tentoonstelling loopt nog tot 10 maart. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En nog succes komende tijd met de mooie tentoonstelling over Zandvoort-aan-Zee. Ja, ja, bedankt. Stefan, dank je wel. Ja, hey, ga je mee naar Zandvoort aan zee. En uh, ja, in ieder geval tot uh, met uh, Maarten zal uh, deze expositie plaatsvinden in het Museum. En uh, dat boek is hartstikke leuk geworden. Dus het is wel de moeite waard om hem zeker in huis te halen. En dat kan uh, bij VVW Zandvoort of in het Museum zelf. Maar daar ja, geloof ik is dat in één gegaan, hè Dolly? Jazeker, dat zit op één locatie. Dus, uh, ja, het zijn wel twee verschillende organisaties natuurlijk, ja, dat maar is waar. En wel op één plek. Ook, hij is ook gewoon te koop bij de Bruna of uh, gewoon bij de boekhandel op internet. Dus helemaal leuk. leuk, helemaal leuk. Het is Goed. weer tijd voor een uh, artiest in het licht. En wie heeft je ja. de, heb jij dit keer in spotlights gezet, uh, Dolly? Nou, er zijn er vier vandaag. En uh, de eerste die, waar we wat van gaan horen, dat is Nina Simone. Wacht, de schuif op. Artiest in het licht My baby don't care for shows. My baby Places. Liz Taylor is not a star and even Lana Turner's smile. Something he can't see. He don't care for, he don't care for high tone places tailor is not his style And even my smile Something he can't see Is something he can't see I Ja, heerlijk hè, heerlijk. Ja. En wij hebben het geluk dat we haar in ons programma mochten draaien... in het kader van de artiest in het licht. En waarom is dat? Het ging natuurlijk over Nina Simone. Ze is uh, geboren als Eunice Kathleen Wayman in uh, South uh, North Carolina, bedoel ik. In Tryon is ze geboren op 21 februari 1933. Dus vandaag is haar geboortedag niet meer haar verjaardag... Want daarmee, dat is opgehouden in 2003. Op 21 april is ze toen overleden. Aha. Ze was een Amerikaanse singer-songwriter, een pianiste... en een burgerrechtenactiviste. Ze wordt vooral gerekend tot de jazzmuzikanten... maar ze had zelf een hekel aan die term. In haar werk zijn ook de invloeden van klassieke muziek, blues... rhythm and blues en soul te horen... Nou, dat was Nina Simone. Wat hebben we de nog meer op in het terrein? Het... Zometeen ja. hebben we natuurlijk, we gaan langzaamaan het tweede uur van dit programma. Ja. En uh, zometeen hebben we natuurlijk de uitreiking van uh, natuurlijk de, de, de bij Zee-wedstrijd. Ja. En wie uh, hebben we daarvoor zometeen te gast? Ja, dat gaan we straks verklappen. We dus houden we het nog even, even geheim. Opdrijf naar onze Facebook. Daar klap je het al. Dus dat daar okay. uh, oh, nou, ja. heb in het leuke okay. filmpje. Ja. Dus uh, voeg ons gewoon toe. En uh, binnenkort hebben we weer zeker ook op onze Facebookpagina... weer een leuke deelactie. Die dus ja. houdt onze Facebookpagina van Zandvoort Lunch in de gaten. En daar zag je ook trouwens met wie jij uh, vorige week een date had. En dat was met Boert. Geert, heb je het leuk gehad? was heel gezellig. Maar eenmalig. Ja, gewoon eenmalig. Het was een ja. gezellig avondje. Maar en dat, wie dat heb was ik het. aan de telefoon? Hier is boer Geert. Dag Geert. Hallo. Oh nee. Ja. Nee, nee, nee, nee. Hij wilde geen verslag geven hoe het is geweest. Nee, hè? Nee, nee. In ieder geval heeft u ook een tip voor de redactie van Zandvoort Lunch. U bent altijd welkom. Stuur een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. En daar uh, vindt u uh, nieuwval, of daar kan u ons naartoe mailen als u uh, gewoon wat uh, leuks te melden heeft. Of Plato aanvragen, of gewoon nieuws hebt. Voor in deze uitzending. In ieder geval, uh, wij hebben een plaat aangevraagd uh, gekregen en uh, die is speciaal voor Kord Drayer van de Beatles. Uh, Let it be. When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.